9 uur. Het NOS-journaal. Door Megens. De partij van de verdreven Thaise premier Taksin gaat met vier andere partijen coalitie vormen. Die samenwerking heeft de steun van 60 van het parlement. De partij van Taksin, geleid door zijn zus Yingluck Shinawatra, haalde gisteren bij de verkiezingen een ruime meerderheid. De partij kreeg 265 van de 500 parlementszetels. Premier Abisid is na de nederlaag van zijn democratische partij opgestapt als partijleider. Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gaat ervan uit dat de Bosnisch-Servische generaal Mladic vandaag gewoon op zitting verschijnt. Mladic heeft zich niet officieel afgemeld. Gisteren liet de advocaat van Mladic in Belgrado weten dat de oud-generaal van plan is de zitting te boycotten... omdat hij niet tevreden is over de advocaat die hem door de rechtbank is toegewezen. Hij wil zijn eigen team van advocaten samenstellen. Mladic moet vandaag in Den Haag zeggen of hij schuldig of onschuldig is... aan de aanklacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Op de bodem van de Stille Oceaan... zijn grote hoeveelheden commercieel interessante aardmetalen gevonden. Het zijn metalen die gebruikt worden voor het maken van high-tech apparaten... als flatscreen-tv's en hybride auto's. De onderzoekers uit Japan zeggen dat de aardmetalen... in sliplagen op de bodem liggen en makkelijk gewonnen kunnen worden... De concentratie ervan is zo hoog dat een vierkante kilometer al genoeg is om in een vijfde van de wereldwijde consumptie te voorzien. Het zeer gewilde aardmetaal wordt vooral gewonnen in China. Het land heeft 97% procent van de markt in handen. Japan was daarom al lange tijd hard op zoek naar andere bronnen waar de metalen makkelijk gewonnen kunnen worden. Stripfiguren laten vandaag in de landelijke kranten zien dat ook zij de dupe worden van de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Fokke en Sukke, Dirk Jan, Siegmund en de personages in Single... zijn getekend als harkpoppetjes. De tekst bij de tekeningen luidt... Verdorie, die bezuinigingen op de kunst treffen ook onze strip. Initiatiefnemer van de actie is Peter de Wit, de geestelijk vader van Siegmund. De strips staan onder meer in NRC, het AD, Trouw en de Volkskrant. Het weer in het oosten en noordoosten opnieuw veel bewolking bij 17 graden. In de rest van het land zon en minstens 20 graden. ANBB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 29 kilometer file. Dankzij de zomervakantie in de regio Midden is het een stuk minder druk op maandagochtend. Wat wel opvalt is de file op de A16 Breda-Rotterdam. In breide richtingen bij Rotterdam Centrum 4 kilometer op de parallelbaan. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de Maasboulevard... Door de file op de A16 loopt het ook wat vast op de A20... vanuit de Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat dus Rotterdam Centrum en Knopen debrechtseplein 4 kilometer. Loopwerkzaamheden op de N207 tussen Wouwbrugge en Leimuiden nu 7 kilometer. Onderweg naar Hillegom kunt u beter omrijden via de N11 en de A4. Doei, tabbe, tot ziens. Nederland okay. neemt in graptempel afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart.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 Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Het is lang onrustig geweest in Thailand en het is nog maar de vraag of het rustig wordt na de verkiezingen van dit weekend. Zometeen meer daarover, eerst naar de Turkse voetbalwereld in Rep en Roer. Het voetbal is daar in de greep van een groot omkoopschandaal. De politie heeft ongeveer 50 mensen al aangehouden. Onder wie de voorzitter en ook de vicevoorzitter van Fenerbahce. En dat is de huidige landskampioen van Turkije. Gaan we over praten met Mehmet Demircian. Hij werkt voor de Turkse sportkrant Fanatik. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Wie zou wie hebben omgekocht in Turkije? Uh, ja, natuurlijk worden heel veel mensen. Uh, verhoord eerst. Uh, ze willen graag weten wat zij te vertellen hebben. Maar uh, het blijkt dat uh, uh, wedstrijden uh, van de laatste seizoen, een paar wedstrijden, dat Vinnebatje een uh, paar wedstrijden omgekocht zou hebben. Mm -hmm. Zodat zij dus uh, kampioen zijn geworden. Maar het is, alles, uh, het is alles niet formeel, dus uh, we moeten wel een beetje uh, uh, oppassen dat we niks verkeerd zeggen. Mm, want wat voor bewijs heeft de politie, uh, meneer Demetjan? Wat weet u daarvan? Ja, dat is heel uh, belangrijk. Uh, we hebben, uh, we hebben uh, vernomen dat de politie uh, videobeelden heeft... Waarbij uh, mensen uh, dus uh, geld uh, geven aan, aan spelers uh, van, uh, van een paar clubs. Dus uh, het blijkt dat de politie heel erg goede bewijzen heeft. En, en dus daarom zijn heel veel mensen nu uh, uh, door de politie uh, verwoord. Dus uh, hele goede bewijzen, vi videobeelden. Ja. Is al duidelijk wat er met Fena Baccia nou gaat gebeuren? Het is tenslotte de kam kampioen van Turkije. Het zou in de Champions League dan ook mogen uitkomen. Direct, ja, direct in de Champions League. Ja? Kijk, uh, uh, het, is natuurlijk, het staat allemaal natuurlijk vast in, in, het, in de... In de... ...regels van het Turkse voetbalbond. Normaal gesproken als alles uh, dus formeel uitgesproken wordt... ...als al iedereen verhoord wordt. Maar dat gaat heel lang duren natuurlijk, het proces. Maar uh, normaal gesproken zelf, uh, dus de club die uh, omgekocht... Uh, uh, dus de club die een andere club omgekocht heeft... of spelers omgekocht... dan zouden ze een, een, een divisie lager moeten spelen. Mm. En dat heel veel bestuursleden en spelers uh, straf krijgen... Uh, voor een hele lange tijd. Ja, en nou dat heeft natuurlijk grote gevolgen. Uh, is dit ja. het topje van de ijsberg? Of verwacht u dat er nog, verwacht u dat er nog veel meer naar buiten komt? Uh, wij denken dat dit al heel veel is, maar... Wij verwachten dat ongeveer uh, 300 mensen opgepakt worden. Dus wij verwachten nog heel veel. En, uh, en dit zo'n beetje lijkt uh, op het proces van wat, wat in Italië is gebeurd. Ja, ja inderdaad. Mijn met uh, Demetjan. Dank. U bent nog niet uitgeschreven over dit verhaal. Dat is wel duidelijk. Ik werk bij de Turkse sportkrant Fanatik. Okay. Acht minuten over negen uur Laatst naar het NOS Radio 1 Journaal. Thailand krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Yingluck Shinawatra. Haar partij haalde bij de verkiezingen gisteren een grote meerderheid in het parlement. Dat betekent dus een enorme overwinning voor de oppositie. Correspondent Michel Maas. Michel, wat zijn haar plannen voor de komende tijd? Nou, ze heeft net de plannen bekendgemaakt. Het blijft allemaal nog een beetje algemeen. Maar haar eerste taak, zegt zij, is om de economie van Thailand weer een beetje op, op peil te brengen. Want die economie heeft zwaar te lijden gehad van de toestanden van de afgelopen jaren. Van de militaire coup, het geweld op straat. Dat heeft veel investeerders weggejaagd. Het heeft ook het toerisme schade gedaan. En dat zijn dingen die, die wil zij nu als eerste gaan aanpakken. Dan vierde een jaar geleden natuurlijk ruim 90 doden in Bangkok. Toen de roodhemden door het leger werden aangevallen. We hebben nog een benauwd moment met jou uh, beleefd in deze verkiezingsuitslag. Um, zou je dat kunnen uh, typeren als de revanche de, van de roodhemden? Oh, zeker wel. Ja, de roodhemden zelf uh, zien het absoluut zo. En nou ja, als je naar de aantallen kijkt, uh, ze, ze hebben de absolute meerderheid in het parlement gekregen. En, uh, gaan nu dus ongestoord regeren. Uh, ja, dit, dit is absoluut een, een wraak van de roodhemden geweest. En, en met deze verkiezingsuitslag is de regering die verantwoordelijk was voor al dat geweld, die is gewoon weggestemd. Maar is dan verzoening juist niet heel erg lastig waar je het net over had? Ja, verzoening is lastig, maar uh, ja, je moet ergens beginnen. De hele campagne ademde eigenlijk al een sfeer van, uh, van, van ruzie, van haat, uh, van, van die enorme tweedeling in Thailand. Maar de verkiezingen waren nog niet afgelopen of iedereen begon over die verzoening te praten. Dus niet alleen de roodhemden, maar ook de afgezette regering, zal ik maar zeggen nu. En ook het leger... Uh, iedereen lijkt ervan overtuigd dat het toch tijd wordt dat Thailand dus ophoudt met dit, al dit gedoe en weer een normaal land gaat worden. Bij al dat gedoe, uh, Michel, de laatste jaren duikt steeds weer de naam op van de oud-premier Taksin. Hij zit in uh, banning hè? In, in, in het uh, buitenland. In de ban is hij gedaan. Die Yingluck Shinawatra, Watra, dat is zijn zus. Is er nou al iets van Taksin vernomen? Ja, Taksen, die is voortdurend in het nieuws. Hij geeft voortdurend telefonische interviews. Hij geeft interviews in zijn huis in Dubai. En uh, het laatste interview wat hij heeft gegeven, daarin heeft hij gezegd... Dat hij genoeg heeft gehad, genoeg heeft van de politiek. Hij gaat met pensioen. Zou niet van plan zijn om ooit nog premier van Thailand te worden. En uh, ja, als hij dat meent, als dat waar is, dan is dat voor Thailand een hele geruststellende mededeling. Want de terugkeer van Taksin, dat is altijd een punt geweest. Een heel gevoelig punt waar veel mensen bang voor waren. Want als Taksin terug zou komen, dan zou hij wraak gaan nemen op iedereen. Die hem dwars heeft gezeten. En als hij nu inderdaad met pensioen gaat. dan is die angst in ieder geval uit de, weg, uit de weg geruimd. Maar zijn invloed is er nog wel natuurlijk via zijn zus, kan ik me dan zo voorstellen? Ja, hij zal ongetwijfeld achter de schermen. heel erg belangrijk blijven. En zijn zus. Ja, die doet tot nu toe al uh, zo'n beetje alles wat hij haar zegt. Dus dat zal in de toekomst niet veranderen. Hij blijft de, ja, hoe zou je het moeten noemen? de schaduwpremier van Thailand. Oké. Okay. Goed. Michel Maas, dankjewel. Vanuit uh, Bangkok. midden van Nederland heeft vakantie... een paar luisteraars minder. Geldt <laughs> dus ook uh, die vakantie voor prins Willem-Alexander... en prinses Maxima. De prinsessen zitten tenslotte in Wassenaar op school. Het gezin en ook koningin Beatrix zijn naar Italië... naar Tavanel in de Toscane. Daar heeft de familie namelijk een buitenhuis. Benorema ging op zoek naar het favoriete plekje van de familie. Op de hoek in de bar de Bakkie is nog wat volk. De dorpszondels worden verteld. Er kan nog worden meegespeeld in de loterij. En ja, ze weten dat de koningin van Nederland hier weer haar vakantie viert. Hij is trots en blij dat de koningin het hier zo mooi vindt om op vakantie te komen. Maar voor mij is het plezierig, want ik bij het restaurant. En viene sempre altijd mangiare en deze vrouw heeft hem wel eens voorbij zien lopen door het raam. toen de koningin ging eten bij haar buurman. Trattoria La Toppa van Luigi Francini in San Donato. Buiten in het straatje tafels waar de gasten eten. En natuurlijk ook gasten uit Nederland. Nummer 1, Poi Dan Amerika. Dan... Duits? Nee. Het is mooi. Olanda. Olanda. Nummer 1. Toeristisch. De vader van Luigi Francini vertelt... Dat de Nederlanders hier veel komen, want Tafelnell en de omgeving is populair bij de Nederlanders. En dat heeft alles te maken met de komst van de koningin. Zo is er een hele tafel vol met Nederlanders. Hoe ja. komt u hier, hier al lang? Elf jaar. Koningin wel eens gezien? Nee, nooit. Nee. Ze zit hier zo vlakbij. Ja. Maar wat hebben we met haar? U bent hier niet gekomen omdat zij hier ook wel eens kwam. Nee, zeker niet. Nee. Tattoria La Toppa staat op de gevel. Het is het restaurant van Luigi Francini. Een restaurant waar de koningin al jaren komt. Ze komt hier uh, twee keer per jaar met, uh, met, met, met familie met vrienden. Meestal in, uh, in juli, uh, vertelt hij. En dan komt ze hier gewoon eten. Uh, does she eat here on the terrace? She he in the middle of the street with the other guest usually we have like a normal uh, woman. Ze eet hier gewoon op straat zoals ieder uh, normaal mens hier doet zoals ze ook vanavond hier aan lange tafels uh, zitten en wat dat ziet. What's your favorite? Usually my mom prepares the plate of the day. A few plates of the day, and usually she take what she prepare, and then uh, she go to the kitchen, and she say thank you to my mum. She is good like always. Ze eet eigenlijk alles. De schotels van de dag die de moeder van Luigi maakt, vindt ze heerlijk. En als ze die nog gegeten heeft, dan gaan ze even naar de keuken naar de moeder toe. En bedankt haar voor het, voor het heerlijke eten. En ze gaat daarna zich als een, als een normaal mens wordt hier verteld. Does she come in tonight? Did she reservate for tonight? Not tonight. Not tonight, but not, not tonight. Does, does she reservate normally? Normally, yes. And what what with does the, she? Uh, she comes around and says. She calls with another name, uh, but I didn't tell you, I don't <laughs> tell you anything. En uh, we know she can. Ze, ze belt dan onder een andere naam, die die natuurlijk niet gaat vertellen. Dat begrijp ik ook wel. Uh, en dan vertelt ze uh, dat ze komt. Er zitten hier veel Nederlanders in de straat. Hier aan tafel, een grote tafel. Uh, en de vader van Luigi vertelde me net: er komen heel veel Nederlandse toeristen naar deze streek toe door de koningin. Yes, because uh, at the beginning. Uh... When she arrived, nobody pay attention. But like at the end of the at the end of the evening, the word I'm out because we have all the Dutch people pass through the street. Yeah. She they recognize usually her. En dan praten ze in het village. En we hebben veel Duitse mensen die op en down op de straat. Natuurlijk, de koningin wordt gespot en dan wordt het rondgepraat. En dan gaat het praatje rond. En dan komen mensen toch speciaal hierheen om te kijken of ze af en toe ook de koningin zien. Onderval verslaggever Menno Reimer in Tavernelle in de Toscane. En later gaat hij samen met de andere leden van de pers naar de koninklijke familie voor een officiële fotosessie. Zoals ik bellen we met Jan Eikelboom. Hij is in het westen van Libië en daar zijn geruchten... dat de opstandelingen Tripoli willen aanvallen. Hoort er zo meer over. Eerst maar eens even horen van Jolande van der Velde hoe het is op de weg, Jolande. Lekker rustig, denk ik? Heerlijk rustig. Uh, Zo'n 24 kilometer file. Het enige wat opvalt is de vertraging op de A16, Breda-Rotterdam. In beide richtingen op de parallelbaan bij Rotterdam Centrum 3 kilometer... Heeft te maken met werkzaamheden die dit weekend zijn begonnen op de Maasboulevard. En die duren nog tot 18 juli. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Activisten in de landen van het voormalig Joegoslavië willen nu eindelijk wel eens alle feiten boven tafel krijgen. Over de burgeroorlogen in de jaren 90. Ze willen wel eens weten wie de slachtoffers waren van oorlogsmisdaden en wie de daders. Ze verzamelen handtekeningen om de politiek zo ver te krijgen dat ze een onderzoek gaan beginnen. Correspondent David-Jan Godfoy ziet in de Servische hoofdstad Belgrado dat dat nog niet zo makkelijk is. Hoewel een jongen en een meisje op accordeon en viool proberen de stemming er toch een beetje in te brengen... valt het nogal tegen met de opkomst bij het stentje waar handtekeningen worden verzameld. Het is niet echt prettig weer in Belgrado. Vandaar misschien dat het niet zo heel erg druk is in de Knez-Mikhaelva-straat, de Kalverstraat van Belgrado... Luka Borjovic is de coördinator van de handtekeningenactie. Kun je eerst eens uitleggen wat het nou eigenlijk is, dat RECOM? Het belangrijkste doel is, die, om regeringen onder druk te zetten... om een commissie op te richten die de feiten vast moet stellen... over alle slachtoffers van oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië van 1991 toen de oorlog in Kroatië begon, tot 2001... toen er in Macedonië een etnisch conflict werd uitgevochten... om een lijst van slachtoffers te maken om de feiten vast te stellen. Dat klinkt mooi en dat zou ook heel mooi zijn als hij er zou komen. Maar komt hij er ook? Volgens de laatste berichten is nog niet de helft van het streefaantal aantal gehaald. We... maybe it's... Het draait er een beetje omheen, Dat miljoen was een intern streefcijfer, zegt hij. Het is geen officieel vereiste. We hadden misschien beter niet kunnen zeggen dat we er een miljoen wilden. Maar ons belangrijkste doel was bekendheid. En iedereen heeft nu van ons, en nog belangrijker, van de slachtoffers gehoord. Een wat oudere vrouw in een rode jas, een rode regenjas, want het staat hier op het punt van regenen, heeft ze juist de handtekening gezet. Een paar dagen geleden hebben we het met een groep vrienden gehad over dit initiatief. En toen kwamen we tot de conclusie dat we daar eigenlijk wel aan mee zouden willen doen. En nu kwam ik voorbij deze stand. Ik herinnerde me de discussie en daarom heb ik nu een handtekening gezet. Uiteindelijk moeten dus de regeringen van de landen van het voormalig Joegoslavië met elkaar gaan samenwerken om die feiten vast te stellen. Denkt u dat dat gaat lukken... Daar ben ik niet zo zeker van, ze lacht er een beetje bij. Ik hoop het natuurlijk van harte, want er moet uiteindelijk eens een keer vastgesteld worden... dat er misdaden zijn gepleegd aan alle kanten, dat er misdadigers waren aan alle kanten. Ik hoop dat de regeringen erin zullen slagen om met elkaar samen te werken. Een jonge man, ook al voorbereid op de regen met een paraplu, in de hand een student... Theologie. De bedoeling was om een miljoen handtekeningen op te halen. Er zijn er tot nu toe nog maar 500.000 opgehaald. Is dat niet een beetje teleurstellend? Nee, zegt hij, echt teleurgesteld daarover kan ik niet zijn. 500.000 is toch al een heleboel. En zegt hij, ik kan het me ook wel voorstellen. Mensen zijn zo ontzettend veel gemanipuleerd in de afgelopen jaren. Er is zo ontzettend veel misbruik van ze gemaakt. Dat ik me die afzijdigheid wel kan voorstellen. Want mensen hebben heel vaak het idee dat wat ze ook doen tegen hen gebruikt wordt. Er zijn op deze dag eigenlijk geen mensen te vinden die tegen het initiatief zijn. En op het eerste gezicht lijkt het gek dat juist Serviërs zo enthousiast zijn over dit initiatief. Maar als je er even over nadenkt, is dat zo gek eigenlijk helemaal niet. De Serviërs zien het als een kans om vast te stellen dat er ook aan hun kant slachtoffers zijn gevallen tijdens de oorlogen in voormalig Joegoslavië. En dat niet alleen de Bosnische moslims, de Kroaten en de Albanezen in Kosovo slachtoffers zijn geworden van die vreselijke oorlogen. Onze correspondent David-Jan Gotva, hoorde u vanuit Belga. Nog even naar Amerika. De slag bij Gettysburg in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Het was de grootste veldslag in de Amerikaanse burgeroorlog. Ieder jaar, tijdens het eerste weekend van juli... wordt deze veldslag tussen de noordelijke en zuidelijke staten nagespeeld... door ruim 1500 vrijwilligers in vol ornaat. Gade geslagen door duizenden toeschouwers. Attention! Shoulder! Arm! Hier in de heuvels van Gettysburg... wordt de grote slag bij Gettysburg nagespeeld. En ik sta nu aan de kant van de Noorderlingen die... en daar gaat de schot zich vooraan bereiden zijn... voor de, de slag die komen gaat. Prachtig heuvelachtig landschap... Achter de honderd man die hier staan opgesteld de tentjes waar ze ook echt kamperen dit weekend. En wat doe je guys doen? Doe je provide de troops with ammunition? No, ijs en water. We're medical staff. Okay. That happened during that time also? Yes. Deze mannen die lopen met een emmertje met ijs en water. Die lopen echt mee om de troepen te verzorgen. Bannet! 100 soldaten wordt nu gevraagd om de bajonet van het geweer af te halen. We're a provost guard for the general. Okay. We stand between our rear lines and the general to protect them from anybody breaking through. Okay. Wij was... beschermen de generaal. Wij staan tussen de troepen en de generaal in om te voorkomen dat hij aangevallen wordt. Hij krijgt nog wat aanwijzingen. Een prachtig grijze baard, een lange warme blauwe jas, of blauwe broek, een sabel, een waterkruik en een geweer. En alles is gedacht, zo lijkt het. De assistent van de generaal valt me nu op is wel gewapend met een uh, walkie-talkie. Ik denk niet dat ze dat 150 jaar geleden hadden. Maar Allah, het zal goed zijn voor de coördinatie. En doe het inderdaad maar zonder. Vooraan de linie waar ik inmiddels nu ben beland, staan de kanonnen opgesteld... Are these for real? Do they really work? Doen ze het echt? Yes, they work. Yes. We're going to be using them shortly. How long have you been doing this? 17 years. 17 jaar doe deze meneer al. And can you explain to me what is the beauty of the reenacting? Why do for you personally? Uh when I was 13 years old my parents brought me to the battlefield to see the 100th anniversary reenactment and I sort of got stuck from then on. En ik ben altijd geïnteresseerd in geschiedenis. Toen, toen ik 13 was, brachten mijn ouders hier naartoe om te kijken. En sindsdien ja, ben ik er eigenlijk aan verslaafd geraakt. En natuurlijk altijd sowieso geïnteresseerd in geschiedenis. We hebben 26 events dit jaar. Dat zijn 26 weekenden. En so dat is half helft van het jaar, Ik ben er al een half jaar zoet mee. 26 van dit soort evenementen het hele jaar door. En daar gaan ze. Ze marcheren nu richting het veld waar het zo meteen allemaal gaat gebeuren. Nou, dat was een verslag van Jacqueline Ekman... te midden van die slag bij Gettysburg, nagespeeld dus. Het kan ze niet snel genoeg gaan. De opstandelingen in Libië zien kolonel Gaddafi... liever vandaag dan morgen vertrekken. Maar daarvoor zullen ze dan toch zelf de aanval moeten inzetten... op de hoofdstad Tripoli. En er zijn nog geen concrete tekens dat die aanval op handen is. Verslaggever Jan Eikelboom is in het westen van Libië. Jan, eerst maar eens bepalen waar je precies bent. Wa waar in het westen zit je? In Djadu. Uh, Djadu, dat is de ja, zou je kunnen zeggen, hoofdstad van het Nafusa-gebergte. Het Nafusa-gebergte ligt ten zuidwesten van Tripoli. Uh, ongeveer hemelsbreed, een kilometer of 100 van Tripoli zit ik nu vandaan. Via de weg is het een kilometer of 200. Uh, de, frontlijn, de echte frontlijn waar gevochten wordt is uh, ja, ongeveer 80 kilometer over de weg naar Tripoli. Die is daar is een klein stukje nog hier vandaan. Uh, dat betekent dat de plek waar wij zitten is, is veilig. Uh, er komen hier geen uh, raketten meer. Allerlei andere plaatsjes en steden in het berggebied. Daar wordt uh, uh, eigenlijk iedere dag gevochten. En daar is het ook behoorlijk verlaten. Daar is, er zijn weinig mensen meer op straat. Uh, de vrouwen en de kinderen zijn over het algemeen naar, of naar Tunesië gevlucht... Of naar de plaats waar ik nu zit, die wat verder achter de frontlijn is, in Jadou. En uh, daar zijn duizenden mensen uit de omringende dorpen uh, bij familieleden en kennis uh, ingetrokken. Nou hebben de Franse wapens gedropt in het westen. Is dat in het gebied waar jij zit, Jan? Ja, dat is precies in het gebied uh, waar ik zit. En ik uh, denk ook dat ik uh, gisteren heb gezien waar ze die wapens hebben gedropt. Althans, we reden gisteren over een stuk weg en toen dacht ik, hé, hey, wat een uh, curieuze markering. Het lijkt wel een vliegveld met grote gele pijlen. En cijfers erop geschilderd en als, toen we goed keken, de lampjes en de windfaan. Uh, toen zijn we dus gestopt, er was een klein checkpoint. En het bleek inderdaad een uh, geïmproviseerde airstrip te zijn. Die, uh, ja, de, de, de eerste rebel die we aanspraken zei, nee inderdaad, hier worden wapens aangeleverd. Die komen uit Benghazi en uh, dat is de uh, rebellenhoofdstad van, uh, in het oosten van het land. Um, maar er worden ook vluchten binnenkort verwacht uit Qatar en uit de Verenigde Arabische, Arabische Emiraten. Maar goed, die sprak zijn mond misschien een beetje voorbij, want toen we even later een wat hoger geplaatsten aan het checkpoint uh, vroegen, toen ontkende hij dat allemaal en hij zei: nee, dit vliegveldje wordt alleen maar gebruikt voor de aanvoer van uh, hulpgoederen. Desalniettemin zie je wel dat uh, de rebellen zwaar bewapend zijn, dat ze goed bewapend zijn, dat ze rondlopen met echt nieuwe spullen uh, die uit Europa komen, althans die in Europa zijn geproduceerd. Uh, kogelvrije vesten uit Engeland. anti tankwapens uit Frankrijk. Belgische militieurs. Dus de aanvoer lijkt goed verzekerd te zijn. Ik heb ook de indruk dat er op de grond steun is van uh, Special Forces. Althans, wij zagen gisteren toen we bij een checkpoint stonden... opeens een auto aankomen met daarin vier buitenlanders... die er uitzien zoals commando's er uh, vaak uitzien. Namelijk kaki-t-shirts, kortgeschoren, geschoren. Uh, korte korte stoppelbaardjes. En toen zij ons zagen... Toen uh, uh, was, uh, to, toens, toens zag je de enige paniek in die auto ontstaan, en wisten ze om het checkpoint heen heel snel weg, uh, weg te rijden. Ja, ja, het, uh, dus, ja het, het geeft wel aan dat dit zo openlijk allemaal is dat het hele gebied in handen is van de rebellen. Het hele gebied is in handen van de rebellen, maar het is wel een bankel. Uh, het, het, het, het, het is maar net. En de verhalen dat uh, zij nu hier vandaan Tripoli gaan, uh, gaan aanvallen... ...denk ik dat je die met een korrelje zout moet, moet nemen. Mensen die wij daar uh, onder meer gisteren over spraken... ...die zeiden van ja, luister, uh, als we Tripoli willen aanvallen... ...dan hebben we al onze manschappen nodig. En dat betekent dat de dorpen allemaal onverdedigd achterblijven. En die kunnen dan zo weer uh, worden overvallen door de troepen van Gaddafi. Dus het is een broos evenwicht. Uh, wat men gaat proberen, denk ik, is om toch een opstand in Tripoli zelf te forceren. Ik sprak gisteren mensen die in Tripoli... Die net uit Tripoli zijn gevlucht. Die zeggen dat de bevolking daar meer dan zat is. Dat die ook af willen van Gaddafi. Het is ja, dus eigenlijk wachten op het moment dat men daar ook in opstand durft te komen. Nou, dus echt van binnenuit. Maar denk je dat het nog lang duurt überhaupt voordat er wel een aanval op Tripoli komt? Voordat het rebellenleger daar sterk genoeg voor is? Uh, nou ja, dat, kijk, als, als de bevolking in Tripoli uh, in opstand komt en de legereenheden gaan overlopen, dan, uh, dan, dan is het vrij eenvoudig. Want uh, dan zit men al in de vlakte, dan is de afstand uh, erg klein. Nog een kilometer of 80 uh, via de open weg naar, naar Tripoli. En het is ook vrij eenvoudig, zal het zijn. Althans, de, de, de tactiek zal denk ik zijn dat men niet eerst op Tripoli aangaat, maar op een stad ten westen van Tripoli, Zawië, die ligt 30 kilometer daar vandaan. Als de rebellen die stad in handen hebben, dan hebben ze Tripoli zowel vanuit het westen, vanuit het zuiden, vanuit de bergen. als vanuit het oosten, uh, vanuit Misrata in de Tang. Ja, en dan hoeft het niet zo heel erg lang meer te duren. Ook al omdat ik verhalen hoor, maar goed, het is onbevestigd en uh, het, zijn, het zijn geruchten dat de Khamis-brigade, dat is de, de, de, de zwaarste militie van Gaddafi... dat is ook de militie waarvan iedereen zegt dat hij Gaddafi tot het laatst toe zal verdedigen... dat die behoorlijk verzwakt uh, lijkt te zijn. Uh, Gaddafi heeft uh, twee van dit soort speciale brigades. De Khamis-brigade en nog een andere brigade. Die andere brigade die zou eigenlijk alleen in Tripoli moeten worden ingezet. Uh, die is nu ook buiten Tripoli actief. En, en daarvan zeggen de mensen hier van het feit dat uh, die speciale forces die eigenlijk bedoeld zijn... Puur voor de bescherming van Gaddafi in Tripoli, die elders in het land worden ingezet, betekent dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat hij zijn laatste kaart aan het uitspelen is en dat zijn einde nabij is. Maar goed, er is al vaker gespeculeerd in deze ja, oorlog. Precies, dat is waar Jan Eikelbaum. Dankjewel vanuit uh, Libië. En het va einde van dit Radio 1 het is bijna half tien. Na half tien gaat de KRO verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, Marcel. Voetbalclubs moeten net als uh, andere organisaties van evenementen... zelf gaan betalen voor de inzet van politie. Dat vindt de politievakbond ACP. En het is in dit land veel te makkelijk om beslag te laten leggen... op iemands geld of huis. Dus die drempel moet omhoog. En dat gaan de rechters vanaf uh, nu dan ook doen. En wat voor militaire rol speelt Nederland... bij een eventuele beslissende slag om Tripoli in Libië? Dat vragen we aan de luiternant-kolonel van de Nederlandse FC.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 Het is nog altijd niet duidelijk of Radko Mladic vandaag komt opdagen op de eerste zittingsdag. Mladic is niet tevreden over de aan hem toegewezen advocaat en wil eerst zijn eigen team van advocaten samenstellen. Het Tribunaal in Den Haag heeft geen bericht van verhindering ontvangen en gaat ervan uit dat Mladic zo meteen om tien uur verschijnt. En stripfiguren in de landelijke kranten laten vandaag zien dat ook zij geraakt worden door de kabinetsbezuinigingen. Fokke en Sukke, Dirk-Jan, Siegmund en de personages in Single zijn getekend als harkpoppetjes. Daarbij staat Verdorie. Die bezuinigingen op de kunst treffen ook onze strip. Initiatiefnemer van de actie is Peter de Wit, de geestelijk vader van Siegmund. De strips staan onder meer in de NRC Next, het AD, Trouw en de Volkskrant. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie nog twee files op de A9. Ook maar richting Amstelveen bij Knopend Raasdorp 2 kilometer. En door werkzaamheden bij Westervoort is het vastgelopen op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en Knopend Velperbroek 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Carl Johan de Zwart. Ook voetbalclubs moeten zelf politieinzet betalen, zegt Politievakbond ACP. De rechters willen beslaglegging op huis- of bankrekening moeilijker maken. De Nederlandse bijdrage aan de slag om Tripoli en het ochtentumeur van Henk Westbroek. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is deze week in de rechtbank in Den Bosch. Ik ben vandaag in de kelder waar het zenuwcentrum van de rechtbank huist. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenederland.caro.nl Ook betaald voetbalclubs moeten gaan bijdragen aan de kosten van de politieinzet. Dat vindt politievakbond ACP. Vorige week maakte minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie nog bekend... dat sportwedstrijden zouden worden uitgezonderd van een nieuwe wet... die evenementorganisatoren laat opdraaien voor de kosten van die politieinzet. Gerrit van der Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van politievakbond ACP. Waarom wilt u dat? Nou ja, wij hebben in het hele verhaal van de minister geen enkel argument gehoord... waarom zij uitgezonderd zouden moeten worden... Uh, als je kijkt naar de kosten die daarmee gepaard zijn, die zijn fors. Uh, en het was onze bedoeling om uh, die betaald te krijgen... zodat het niet de kosten zou gaan van de politie inzetten in andere delen van het politiewerk. Want dat is nu wel het geval? Ja, uh, de minister die, uh, in dit kabinet heeft eigenlijk besloten om die wet in te dienen. En daar waren wij in instantie heel blij mee. Maar het maakt ons wel heel bijzonder dat ze tegelijkertijd de 30 miljoen... die men daaraan dacht binnen te halen voor de politie... Uh, meteen korten op de politie dus eigenlijk is het effect dat de politie zelf die beveiliging moet betalen. En ja, dan vinden wij ook dat de voetbal dan maar mee moet doen. Het is trouwens ook de vraag of het juridisch haalbaar is dat ze niet meedoen. Waarom zou dat niet juridisch haalbaar zijn? Het is trouwens al een discussie, hè, die we al jaren kennen natuurlijk. Ja, die discussie vindt al lang plaats. En we zien dat evenementen heel veel capaciteit van de politie vragen. Dat gaat ten koste van ander politiewerk. Waar de burgers ook last van hebben. En die willen ook graag politiemensen in de wijk en in de buurt te zien. Um, en uh, voetbal neemt veel capaciteit. En als dat zeg maar, niet betaald hoeft te worden en andere evenementen wel... Ja, dan is zelfs de vraag of dat juridisch gezien wel haalbaar is. Want waarom het een wel en het ander niet? Ja. En we zien ook maatschappelijk steeds meer verzet komen... Dat, uh, dat veel capaciteit mag kosten zonder compensatie. Even voor het beeld, wat kost dat voetbal ons eigenlijk iedere week? Nou, precies het precieze getal kennen wij niet, maar het gaat om vele miljoenen op jaarbasis. Uh, en, die, uh, en het kabinet denkt zelfs dat het een heel groot deel is... Uh, wat zij kunnen binnenhalen aan extra uh, geld op die evenementen. Maar wat ons betreft moet dat dan ook bij de voetbal vandaan komen. Want ja, zij zijn ook mede-onderdeel van die hoge kostenpost. Ja, vraag je natuurlijk wel altijd met dat voetbal... Van waar ligt de grens? Hè? Hou je het binnen het stadion? Zijn het die kosten? Want ja, alle, de oneenigheid en de rellen en zo... dat is vaak meestal in de buurt van het stadion. Hoe ver gaat dat? dat, dat klopt, Wie is waar verantwoordelijk? Je ziet ook dat uh, de laatste jaren uh, de verantwoordelijkheid voor in het stadion al helemaal bij de voetbalclubs ligt. En die doen dat ook, door middel van stewards. En die doen dat ook, hè. Dus uh, als zij dat allemaal zelf oplossen, is dat prima. Maar de ellende buitenshuis, ja, daar uh, krijgt de samenleving mee te maken en dus de politie. En maar kun je daar kost... voetbalclubs voor laten opdraaien? Nou ja, het zijn hun supporters en het zijn hun uh, uh, mensen die daar naartoe komen. En daar gaat het dus om. Het is ook mensen die de evenementen bezoeken. Ja, die gaan daarvoor betalen als het aan deze wet ligt die nu door de minister is ingediend. Dus waarom het voetbal dan niet? Ja, opstelte van veiligheid en justitie heeft dus 30 miljoen uh, bekort hè, eigenlijk op de politiebegroting hiervoor. Betwijfelt u of u die ook gaat terugverdienen op deze manier? Ja, wij denken dat dat dus buitengewoon moeilijk zal zijn. Zeker als het voetbal niet meetelt. En dat zal zelfs het effect zijn dat... Uh, door deze bezuiniging uh, we minder politie zullen oh. hebben in plaats van meer, terwijl onze bedoeling was om ja, de middelen die binnenkomen voor die evenementen dat je daar extra politie van kunt hebben, waardoor niemand er last van heeft dat dat uh, beveiligd wordt. Ja, als er te veel uitzonderingen worden gemaakt, wordt er gewoon geen 30 miljoen euro opgehaald. Dat is eigenlijk uw verhaal. Klopt. Klopt, en dan is het een dubbele bezuiniging. Die 30 miljoen is aan de voorkant al afgerond bij de politie. Dus ja, dat vinden wij ook vervelend, want het kabinet creëert het beeld dat ze investeren. Maar er wordt eerst 30 miljoen afgehaald in mensen. Ja, en dan moet je maar weer zien dat je dat terugverdient. Dus er is helemaal niet sprake van meer capaciteit, eerder van minder. Maar je kunt ook zeggen, ja, als er geen geld is, is er geen politie. En dan moeten we, het gewoon, uh, dan moeten we dat evenement niet hebben. Of die voetbalwedstrijd houdt het gewoon op, klaar? Ja, maar dan moet dat die keus maar gemaakt worden. En uh, geen uitzonderingen, want nu lijkt het erop dat we dus wel die wet gaan invoeren. En als er geen politie is, dan kan het niet doorgaan. Maar dat geldt niet voor het voetbal. Nee, dat gaat gewoon door. Uh, minister Opstelter presenteert zich een beetje als de kloeke voorvechter van onze veiligheid. Hè? En dit kabinet ook, belangrijk punt. Als ik u goed begrijp, is de politie bij voorbaat al gekort. Betekent dat ook dat het geld dat bij evenementorganisatoren wordt opgehaald... niet tot extra capaciteit bij de politie leidt? Ja, daar lijkt het op. We zullen dus dat geld moeten halen, die 30 miljoen, om gelijk te blijven in capaciteit. En uh, terwijl jij, wij juist de bedoeling hadden om het er bovenop te zetten, want dan heeft het zin. Dan laat je de samenleving ook zien dat je daarin investeert. Dat was de opzet van deze heffing. Ja. En niet om er een verkapte bezuiniging van te maken. Ja, nou, wilt u dat die, dat die voetbalclubs dat zelf gaan bijdragen, hè? die kosten van de politie inzetten? Maar ja, ik zei het al, het loopt al jaren en het gebeurt gewoon eigenlijk niet. Wat, maakt u, uh, wat doet u denken dat dat nu wel gaat gebeuren? Nou ja, iedereen ziet nu dat de kosten voor evenementen, inclusief het voetbal, uit de hand lopen. Het gaat de kosten van andere dingen in de veiligheid. De politie kan minder onderzoeken doen, kan minder in de buurt en in de wijken zijn, minder uh, andere zaken oppakken die we ook belangrijk vinden. Um, en recent, toen dit bekend werd, was wel duidelijk dat er nu wel een meerderheid voor deze evenementenwet zou komen. Nou, um, dat zou dan wel de plus zijn. De vraag is alleen van wie zonde je uit en wie niet. En wij zijn van mening dat je iedereen mee moet laten doen. Ja, want als je het voetbal er buiten laat, schieten we er nog niks mee op. Nou ja, in ieder geval laat je dan een flinke kostenpost zitten, die er altijd zal zijn. Um, en er zijn nog heel veel mensen in de samenleving die vinden dat de voetbalorganisaties al heel erg geholpen worden. Op allerlei andere manieren, ook vanuit maatschappelijke middelen. En om dat nou te kosten te laten gaan van de capaciteit en de veiligheid, dat vinden we onverstandig. En dat moet eigenlijk niet kunnen. Ja, u bent niet een uh, grote fan, denk ik, van dit kabinet. Hè? Want u heeft al eerder een sigaar uit eigen doos gehad, toen het kabinet uh, aan, de, aan het begin van de rit 3000 nieuwe agenten beloofde. En tegelijkertijd 3000 agenten bezuinigde. Je kunt op heel veel manieren rekenen. En, uh, ja, laten we ze zijn maar zo heel creatief. Dat wij niet op die manier rekenen en gewoon kijken wat het effect voor de politie en voor de samenleving is. En dat maakt niet zoveel uit of ze fan bent voor iets of iemand. Het gaat er vooral om wat is het effect. En wij denken dat het effect achterblijft bij wat beoogd was. En het beeld, en wij vinden dat je dus eerlijk moet zijn naar de samenleving. Ja, dat dit dus echt een bezuiniging is. En als dat geld er niet komt, we dus minder capaciteit willen hebben als dat we daarvoor hadden. Wat is uiteindelijk de consequentie als voetbalclubs uh, niet zelf moeten gaan bijdragen? Maar als we dat nog steeds als gemeenschap betalen? Nou, precies wat u zegt, dat de gemeenschap betaalt. Ja. En dat dat dus. Nou ja, dat gaat willen we blijkbaar wel. Nou ja, dat moet nog blijken. Het debat moet nog plaatsvinden. Het is een wetsontwerp. Wij zien nu dat uh, uh, iedereen nu zijn zegje mag doen over die wet. En daarom brengen wij in dat wij vinden dat dit dus niet uitgezonderd moet worden. En het debat in de Tweede Kamer moet uh, dan maar bepalen wat het wordt. Ja, het zegje van Gerrit van der Kamp, voorzitter van Politievakbond ACP. Dank u wel. Tot ziens. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Wetenschappers hebben het wrak van de Titanic vastgelegd in 3D-beelden. Wat kunnen deze driedimensionale beelden toevoegen aan onze kennis van de Titanic? Martijn Manders, scheepsarcheoloog van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, met het antwoord. Nou, in de eerste plaats is het fantastisch dat dit uh, schip helemaal is uh, opgenomen. En ook alles wat er omheen ligt. En ik denk dat we nu uh, uh, met z'n allen bijna dat schip kunnen gaan aanraken dat op 4000 meter diepte ligt. En ik denk dat dat een van de grootste winsten is: uh, dat het zo mooi in beeld wordt gebracht. Daarnaast wetenschappelijk kunnen we er wel wat mee. Uh, we kunnen beter onderzoeken of het, uh, over hoe de romp eruit ziet, wat de beschadigingen zijn. Uh, we kunnen voorwerpen in 3D onderzoeken, terwijl we het niet eens omhoog hoeven te halen. Dus daar ligt wel een heel grote winst in. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland, voor uw vraag van vandaag. Terug naar de rechtbank in Den Bosch. Roy Hierkens. In de kelder van de rechtbank een hele muur met allemaal posters, foto's erop en beloningen staan erboven. 20.000 euro, 15.000 euro zie ik. En uh, mensen die aanwijzingen hebben of inlichtingen over die zaak, uh, die kunnen dat doorgeven aan een bepaald uh, telefoonnummer wat erop staat. En als dat leidt tot aanhouding van een verdachte dan uh, Komen ze aan aanmerking voor de beloning? We zijn in de kelder van de rechtbank Sertogenbos. Vlakbij de centrale Infobali. Het zenuwcentrum van de rechtbank, zou je kunnen zeggen. Alleen die kelder die is vorige week met die enorme storm die hier in de buurt huisgehouden heeft helemaal ondergelopen. Dus jullie moeten verhuizen. We kunnen ook niet naar binnen. De ruimte is nu afgezet met rood-wit lint. Dan gaan we eventjes de trap omhoog. Ja, Want die Infobali dat is een beetje... Het zenuwcentrum hè, van, van die rechtbank. Ja, klopt. Uh, alle mensen die maar uh, informatie nodig hebben. of uh, voor een bepaalde zaak komen en vragen hebben. Uh, die komen eigenlijk bij ons. Dan komen we komen in een centrale hal van de rechtbank. allerlei bankjes waar advocaten zitten naast hun verdachten, in afwachting tot de rechtszaak begint. Een echtscheiding. Is het een uh, eenzijdige echtscheidingsverzoek of een gemeenschappelijke? Ja, dit is dan de noodinfo Fobali. In een van de rechtszalen zijn jullie gevestigd uh, nu. Wat zou er gebeuren als jullie, uh, als jullie nou, net zoals door de storm, helemaal niet meer zouden kunnen functioneren? Loopt, loopt alles dan helemaal vast hier op de rechtbank? Ja, dan moet er toch een oplossing gevonden worden. Uh, ad hoc, Want dat hebben ze nu dus ook gedaan. Ze hebben een zittingstaal ingericht, ja, tijdelijk omdat mensen toch uh, de mogelijkheid moeten hebben om bijvoorbeeld hoge beroep in te stellen. Want er zitten termijnen aangebonden. Dus uh, er wordt altijd wel iets gevonden waardoor mensen toch bij ons terecht kunnen. Ja, dus met andere woorden, zonder jullie zou deze hele rechtbank niet kunnen functioneren? Nee, eigenlijk niet. <laughs> nee, dat klopt. Uh, ja, ik zeg als ze komen voor heel veel zaken bij ons. Wij doen uh, zoveel verschillende soorten uh, werkzaamheden. Uh, niet alleen het instellen van een hoger beroep uh, gebeurt bij ons. Maar ook als iemand bijvoorbeeld uh, zijn rijbewijs uh, kwijt is en die wil hij opkomen halen, komen ze bij ons doen. Mensen die uh, documenten willen laten legaliseren. Mensen die uh, eigen aangifte van faillissement willen doen of uh, voor een verzoeksschuldsanering uh, komen. Dus hier komt dan ook van alles samen. Dus uh, zowel rechters, advocaten, verdachten, veroordeelden. Alles komt hier aan de balie voor het een of het ander. Ja, we hebben met heel veel diverse mensen te maken. Inderdaad, advocaten, verdachten. Uh, mensen gewoon die naar het buitenland willen gaan. Of die een kind willen adopteren en documenten willen laten legaliseren. Dus echt van alles. Ja, en is dat dan, uh, leidt dat dan ook wel eens tot conflict? Omdat bijvoorbeeld uh, een rechter die iemand veroordeeld heeft... in dezelfde ruimte komt te staan als de veroordeelde? Nee, rechters hebben we eigenlijk niet bij ons aan de balie. Het zijn meer uh, wel officieren inderdaad. Maar het is nooit zoals ze allebei samen in één ruimte komen. Want... Het leidt eigenlijk nooit tot echte problemen. Nee, nooit. En het legaliseren van documenten, wat betekent dat? Nou, mensen hebben vaak documenten nodig voor het buitenland. Uh, als ze bijvoorbeeld uh, willen gaan scheiden in het buitenland of zo. Of uh, een kind willen adopteren. En in het buitenland zijn ze dol op stempels. En uh, wij moeten dan uh, zeggen dat zo'n document eigenlijk origineel is, zeg maar. Dus uh, notarissen hebben hier bijvoorbeeld handtekeningen gedeponeerd. En uh, zo ook tolken en vertalers en zo. En wij controleren dan of die handtekening klopt. En, wij uh, zetten daar een stempel op. Er ze er een paar stempels op en dan uh, vinden ze het allemaal prachtig uh, ja. in het buitenland. Dan zijn ze daar dol op, ja. Want <laughs> die stempel is eigenlijk helemaal niet nodig. Jawel, die is wel nodig. Ja, die is nodig voor het buitenland. Ja, een... Maar in principe is dat document hier in Nederland volstrekt legaal. Alleen ja, een... omdat het buitenland verwacht, dan moet de stempel op, ja. komen ze hier eerst langs. Ja. ja, het gaat ook bijvoorbeeld om een uitdruksel van uh, een geboorteregister of zo. Ja, dat is hier al geldig in Nederland. Okay. Wanneer kunnen jullie weer terug uh, naar jullie eigen plek? Het is nog niet helemaal duidelijk, want uh, het is nog niet duidelijk of het beneden allemaal op tijd droog is. Uh, omdat de vloerbedekking ook uh, erg nat was en uh, ook gaat stinken. Dus we gaan even kijken of uh, dat vervangen moet worden, ja of nee. Dus we hopen... het, duurt, het duurt al een tijdje en het is ook niet de eerste keer, heb ik begrepen. Is het is de tweede keer dat het gebeurt, ja. Maar je ziet wel, we zijn heel snel in het uh, nemen van beslissingen. Dus het is heel snel, meteen diezelfde nacht is alles mooi ingericht. Dus uh, ja, we hopen volgende week. Met centrale feest is Zettelmos. Het toestel is in gesprek. Wilt u daarop wachten? En morgen meldt hij zich weer vanuit de rechtbank in Den Bosch, Roy Hirkens. Ooggetuigenverslag vanuit Irak. Was het de bloedigste maand in jaren? Eerst nu naar Libië, want de strijd daar gaat volgens de rebellen een beslissende fase in. Gisteren nog meldde een woordvoerder dat de rebellen de komende uren een offensief op de hoofdstad Tripoli starten. Vanuit de lucht worden die rebellen gesteund door de NAVO. luitenant kolonel André Steur, goedemorgen. Goedemorgen. Commandant van de, van de 6 F-16's van vliegbasis Volkel, waarmee Nederland onder NAVO-vlag vanaf Sardinië deelneemt aan de oorlog in Libië. Kan luchtsteun aan de rebellen ook zonder bommen te gooien? Ja, dat kan absoluut. Wij werken natuurlijk binnen de NAVO-coalitie en daar heeft iedereen zijn eigen rol in. Dus het is een goede taakverdeling en sommige eenheden binnen die coalitie die hebben een offensieve rol. Anderen hebben een defensieve rol en wij hebben in deze een defensieve rol. En het belangrijkste wat wij eigenlijk bieden aan, uh, aan uh, de operatie is dat wij de bevolking van Libië uh, beschermen voor uh, aanvallen vanuit de lucht. Wat houdt dat concreet uh, in? Hoe doet u dat? Nou, wat wij dagelijks doen is dat wij uh, vier vliegtuigen aanbieden aan de NAVO en dat wij uh, een, uh, een blok van ongeveer zes uur coveren waarin wij zorgen dat er niet gevlogen wordt uh, boven Libië en dus ook de bevolking niet bestoken kan worden door vijandelijke vliegtuigen. En als er wel gevlogen wordt dan kunt u uh, die vliegtuigen naar beneden halen? Hoe moet ik u dat voorstellen? Nou, in het uiterste geval zou dat ze kunnen, maar we hebben natuurlijk hele duidelijke uh, geweldsinstructies. En dat is een, uh, ja, een stap voor stap proces waarbij we eerst zullen inventariseren wat er precies aan de hand is, wat voor vliegtuigen het zijn. En dan uiteindelijk, afhankelijk van de geweldsinstructies, nemen we, daar, uh, nemen we daar actie op. Dat is tot op heden nog niet uh, nodig geweest? Nee, het... Uh... Onze bijdrage is zeer effectief gebleven, want er zijn eigenlijk uh, geen schemmingen van de No-Fly-Zen tot Dus wat dat betreft uh, leveren we een belangrijke bijdrage. Ja, de strijd zou volgens de rebellen een uh, beslissende fase ingaan, vandaag al. Hè, gisteren meldde een woordvoerder nog dat die rebellen de komende uur een offensief op de hoofdstad Tripoli gaan starten. Wat is uw rol daarin? Ja, onze rol blijft eigenlijk hetzelfde. Uh, en dat is dus het voorkomen dat uh, vliegtuigen boven Libië vliegen. En dat dus uh, de bevolking uh, in Libië beschermd blijft. En uh, daarbij beschermen we natuurlijk ook onze eigen coalitievliegtuigen. Er hangen veel uh, tankers en dat soort vliegtuigen die zichzelf niet kunnen beschermen. En daar zijn wij voor om te, om te zorgen dat zij ook hun taak kunnen uitvoeren... en de vliegtuigen kunnen bijtanken in de lucht. Hoe kijkt u naar de dag van vandaag? Wat verwacht u? Ehm... Uh, dat is lastig in te schatten wat er precies zal gebeuren en of het vandaag zal gebeuren. Ja. Um, het ligt al enige, enige tijd in het verschiet dat er wat, uh, wat meer actie op de grond zal komen. En voor ons blijft eigenlijk de taakstelling daarin hetzelfde. De rebellen zeggen nu dat dat offensief vanuit de bergregio uh, naar Fusa zal starten, hè, ten zuidwesten van Tripoli. U kent dat gebied vanuit de lucht. Is dat een goede plek om van daaruit uh, de stad aan te vallen? Wij kennen het gebied goed. Wij opereren dagelijks boven die regio en, ja. en andere regio in Libië. En de focus van de, van de rebellen lijkt inderdaad in dat gebied nu te liggen. En dat, dat, ja, of dat een prima locatie is, is ons natuurlijk ook niet helemaal duidelijk wat de acties zullen zijn en, en het doel daarbij. Dus dat laat ik in het midden. En ziet u activiteit daar op de grond? Ja, we kunnen natuurlijk met onze boordsensoren vrij goed volgen wat er op de, op de grond gebeurt. We hebben aan alle vliegtuigen een zogenaamde targetingpot hangen. Waarmee we zowel in het infrarood als gewoon met tv-beeld kunnen kijken wat er precies gebeurt. Ja. En wat, wat ziet u precies dan? Um, natuurlijk zien wij uh, de, de bewegingen op de grond, de beschietingen over en weer tussen pro- en anti qaddafi forsters uh, En natuurlijk zien wij ook, uh, ook de aanvallen van, uh, van de NAVO-coalitie. En dan met name s'nachts omdat we dan met, uh, met uh, de night vision goggles verwerken. En daar, uh, ja, iedere explosie zie je daar op uh, tientallen kilometers afstand. Hier in het verre Nederland was er in het kabinet vrijdag... wat oneenigheid over wel of niet bombarderen in Libië. Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken... vond bombarderen in tegenstelling tot defensieminister Hille in de toekomst wel degelijk een optie. Stel Nederland zou toch besluiten dat u mag bombarderen. Wanneer kunt u dan praktisch gezien beginnen? Ja, dat hangt van een aantal factoren af. De, de praktische invulling voor ons is niet zo moeilijk. Onze vliegtuigen zijn multivol inzetbaar. Dus die kunnen die daar onmiddellijk doen. De vliegers zijn opgeleid om iedere missie te doen... Dus... Vanuit onze hoek zal dat vrij snel kunnen, maar dat moet natuurlijk ook het een en ander op, uh, op een wat hoger niveau geregeld worden. En dan denk ik met name aan uh, rules of engagement, het mandaat waarbinnen wij moeten opereren. En het is afhankelijk van wanneer zo'n mandaat dan af zou komen. Dus hoe wij ingezet kunnen worden, wanneer wij dan daadwerkelijk uh, voor, voor een dergelijke rol ingezet kunnen worden. Maar als het aan u ligt, zou u meteen kunnen beginnen? Uh, dan zal er nog wel het een en ander opgevoerd worden, worden vanuit Nederland. maar nou, Dat is uh, binnen zeer korte tijd realiseerbaar. Maar dat, die, uh, die vraag is niet aan ons. Die ligt natuurlijk... Dat boven. begrijp ik. Hierdoor. Dat is een politieke vraag. Ja. Onze F-16-vliegers staan goed bekend in de NAVO. Hoe groot is het onbegrip onder NAVO-collega's over die, die Hollandse Keester zonder bommen? Nou, ik denk niet dat er onbegrip is. Uh, er is. Wat ik al zei is dat er een zeer duidelijke taakverdeling is. Ik zie het altijd als een, uh, als een soort van uh, voetbalteam. Daarin hebben spelers een offensieve en een defensieve rol. En die zijn allemaal even belangrijk. Want als iemand zijn werk niet doet, dan faalt het team als geheel. Ja. En wij zorgen ervoor dat uh, de andere coalitiepartners uh, veilige missie kunnen uitvoeren. En daarnaast uh, zorgen wij ervoor dat de Libische bevolking beschermd blijft. En ik denk dat dat een uitermate belangrijke taak is. Misschien een beetje een naïeve vraag, maar u mag niet bombarderen. Mag u wel schieten op doelen op de grond? Nee, in principe schieten wij niet op doelen op de grond. Onze vliegtuigen zijn ook uitgerust voor de air to air rol, zoals wij dat noemen. Dus wij hebben wapens aan boord waarmee we eventueel vliegtuigen kunnen onderscheppen. Ja. En natuurlijk hebben wij sensoren aan boord om te zien wat er op de grond gebeurt. Ja, en dat is het. Ja. Frustrerend af en toe? Nee, dat is niet, uh, dat is niet frustrerend. Uh, ik heb het al een paar keer gezegd, maar uh, de taken van uh, de spelers in het team zijn allemaal even belangrijk. En als iemand ja. zijn taak niet uh, uitvoert, dan faalt het team. En uh, tot dusver zijn wij uitermate effectief gebleken en leveren ook een belangrijke bijdrage aan de hele operatie. Goed, we gaan het zien. Uh, hartelijk dank, luitenant-kolonel André Steur. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 9 minuten voor 10. Het geweld in Irak neemt weer toe. In juni kwamen 271 Irakezen door aanslagen om het leven. En dat terwijl de afgelopen drie jaar het geweld juist aanzienlijk was afgenomen. Journaliste Paulien Bakker is net terug uit Irak. Na anderhalve maand. en sprak er met heel veel gewone Irakezen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, geweld neemt weer toe. Terwijl het de afgelopen drie jaar dus juist nou, afgenomen was. Hoe kan dat? Nou, uh, ik denk wel dat het geweld. dat het niet zo erg. Dus het neemt toe. Um, dat blijkt ook al uit andere cijfers. Juni was de bloedigste maand sinds jaren. Dat geloof ik weer niet. Dit waren de cijfers van het Iraks ministerie. Ja. En er is ook een website van Iraqi Bodycount. En die uh, zit sowieso altijd hoger. Hè? Er zijn altijd meer uh, aanslagen. Maar het neemt inderdaad toe. Ik denk dat het komt doordat de Amerikanen terugtrekken. Die hadden altijd een sterke duim. Hè, waar iedereen onderbleef. En uh, als die sterke duim weggaat. Dan uh, wordt de machtsheid gewoon weer uitgeoefend. Zoals die... Ook uh, uh, nou ja, voor Saddam werd uitgeoefend en onder Saddam. Moet je dan concluderen dat het eigenlijk allemaal voor niks is geweest? Lastige vraag. <laughs> nou ja, het, ja. Het, het, je moet concluderen dat je een democratie niet even zo op poten hebt. Nee. Uh, uh, UNAMI moet het overnemen van, van de Amerikanen. Maar die zeggen, wij gaan het niet doen zoals de Amerikanen. De Amerikanen hadden echt een, een sterke duim. Wij willen meer een, een adviserende rol hebben van, van de regering. En dat, uh, dat kent men in het Midden-Oosten niet. Dat, dat, er is niet een systeem uh, van gelijkheid en een wens van democratie zoals, die, uh, hier, hè, zoals we die hier kennen. Wie veroorzaakt dat geweld vooral? Wie plegen die aanslagen? Nou, er is een kabinet, maar er zijn heel veel verschillende politieke kopstukken. En ieder politieke kopstuk, inclusief de premier, hebben hun eigen milities. Die vechten allemaal om de macht. En dat zijn in totaal zes, zeven milities. Die ook vechten om te overleven, maar ook vechten tegen elkaar. Nou was de bedoeling van dat internationale ingrijpen daar die aanwezigheid, daar, dat er stabiliteit kwam en wat rust, dat is dus eigenlijk gewoon niet gebeurd. Nou, het is heel lastig als je, als je heel lang in een, de, in een dictatuur hebt geleefd ja. om dan van daaruit naar een democratie te gaan. Jij schreef een uh, reeks artikelen over het dagelijks leven voor de Volkskrant. Hoe, hoe gaan ja. mensen daar om met die aanslagen? Wat is de stemming op dit moment? Ja, het is heel grappig. Ik, um, uh, ik was in het theehuis uh, waar ik kom, uh, Abu, uh, van Abu Mustafa. En die, um, ik vroeg hem ook van is hier een aanslag gepleegd? Dat is, dat is een heel oud theehuis, 55 jaar oud. Het is op de markt. En hij zegt, nee, nee, niet hier, niet hier. Wel aan het begin van de straat, wel aan het eind van de straat, maar niet hier. Ja. Dus je wordt daar steeds uh, specifieker. je denkt, nou, mijn straat is het niet. Of nou ja, het was het eind van de straat. Dat merk ik zelf ook, uh, iedere keer dat ik weer terug ga... Dat, het ook steeds minder, dat, dat ik daar steeds minder op reageer. Dat je steeds meer denkt, nou, aanslagen, ja, maar het is niet hier. Zijn ze ja. ook een beetje murf geworden ervoor? Of immuun? Nou, ik denk dat mensen... Um, um, dat mensen zich heel erg terugtrekken in het geloof... en heel erg het, het, ja, toch uh, uh, zich terugtrekken in, in, in, in, een, in een steeds kleiner uh, kleinere wandel. En, en, hè? Dat je steeds minder uh, uh, nog naar nieuwe, nieuwe gebieden toe gaat. Dat je je eigen cirkeltje afgaat. En dat je denkt dat dat, dat veilig is. groot probleem in Irak is uh, corruptie in de politiek. Hè? Wordt, ja. dat, wordt dat gezien als een, als een groter probleem dan het geweld bijvoorbeeld? Ja. Ja, mensen zijn, zijn misschien wel meer van het geweld. Maar het geweld ja. kunnen ze wel aan. En uh, je ziet nu dat mensen zo moedeloos worden van de corruptie. Ik heb mensen gesproken in, uh, in Tikrit, uh, aan de universiteit. Rechtenstudenten, dus jonge generatie. En uh, bij het woord democratie moesten ze heel hard lachen. Die zeggen, democratie, dat, dat is ja. gewoon een ander woord voor corruptie. Maar ook in Bagdad, een kapper die zegt... Uh, de, de, de, de corruptie wordt nu zo erg, ik, uh, ik wil weg... Dat, dat heel veel mensen zeggen, dit zien we niet zitten. Dit gaat nog heel lang duren. Men ziet ook geen oplossing of een verbetering in de nabije toekomst. En het gaat om heel, heel veel geld. En eh, los van dat het om heel veel geld gaat... is er ook nog heel veel buitenlandse invloed. Eh, Iran eh, speelt een hele grote rol. Heel, ja. veel, heel veel van, de, van het bommateriaal dat bom -materiaal gevonden wordt komt uit Iran. Eh, Amerika speelt nog steeds een hele dominante rol. Dus uiteindelijk uh, hebben de Irakezen zelf het maar voor een heel klein deel voor het zeggen. Uh, en, en gaat het vooral om, om, de, om de machthebbers die, die strijden om ook echt heel veel geld. Ja, wie zijn die machthebbers? Nou ja, nou, zonder uh, nou alle namen te noemen, maar okay. in welke hoeken moeten we die zoeken? Nou, het zijn, het, uh, uh, het zijn bijvoorbeeld drie of vier Shiïtische uh, uh, kopstukken, dan nog een paar Soenieten die ja. allemaal niet geleerd zijn aan Al-Qaeda. Ze krijgen geld uit, uh, uit Iran of van Al-Qaeda. Uh, nee, dan heb je ook nog de Koerden die, die dat proberen, heb, ook proberen hun, hun, uh, uh, hun, hun stempel te drukken. Dus het zijn echt, uh, uh, ja, echt een flink aantal mensen die, die om, om een hele grote pot met geld vechten. Ja, zijn ze cynisch? Cynisch? Ja. Overheerst het cynisme? Baghdadisch? Ja, in, in of Irak. Of Irakezen. Ja. Uh, nou, ze zijn er gelaten... Ze, ze, ze Toevallig sprak ik laatst de, de uh, Iraakse ambassadeur in, in Nederland. En die zei ook, die zei van ja, Irakezen denken dat ze het land kunnen opbouwen met, met afstandsbediening. Maar dat kan niet. Je zult er zelf heen moeten, je zult het zelf moeten doen. Ja. En dat, uh, dat, dat ontbreekt. Maar dat, dat is ook denk ik een rechtstreeks gevolg van dictatuur. Ja. Je schreef vorig jaar een boek over de inwoners van de Iraakse stad uh, Kirkuk En dat ja. had als titel een romantisch volk. Ja. Wat is er zo romantisch? Dat kwam, uh, <laughs> dat kwam door de, de. Dat is een uitspraak van een van de. Ik, ik volgde een, onder andere een Soenitische uh, uh, Arabische uh, uh, politicus. En uh, ik vroeg hem um, waarom? Ik zag dat hij iedere dag met tegenzin naar zijn werk ging. En ik vroeg waarom, waarom ga je nog naar je werk? Ja. En toen zei hij: hij zegt: uh, mijn, mijn volk is een romantisch volk. We lopen gemakkelijk achter de verkeerde aan. <laughs> Oké, okay, je gaat ook weer terug? Ja. Oké, okay, dankjewel Paulien Bakker. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur en daarna zijn we natuurlijk bij u terug. Met, uh, vanaf vandaag wordt het moeilijker om beslag te laten leggen op iemands huis of bankrekening. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak besloten. Er komt een nieuwe wereldwijde voedselcrisis aan. En de Leidse bijdrage aan de nieuwe Europese raket. En natuurlijk het ochtendhumeur van uh, Henk Westbroek, zoals iedere maandag. In het vervolg van KRO, Goedemorgen Nederland, na reclame en journaal van 10 uur met Dorad Meegens. Tot zo. Komt op? Twee dingen. True Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken. Elke maandag in juli en augustus gesprekken met de ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Vanavond is mijn gast acteur Bram van der Vlucht. Ik stond uh, op het punt om het leven van Christel Huims te beëindigen. En op dat moment kwamen Albert en Koning plotseling binnen. Bram van der Vlucht, 50 jaar in het vak.